In 2008 kwam aan het licht dat vrijwel nergens in Europa zoveel baby's voor, tijdens en kort na de bevalling stierven als in Nederland. De stuurgroep Babysterfte kwam daarop met een aantal adviezen. Zo zou een bevallende vrouw uiterlijk een kwartier na aankomst in het ziekenhuis moeten worden geholpen. Ziekenhuizen moeten daarom de hele week, 24 uur per dag, een gespecialiseerde gynaecoloog beschikbaar hebben. De Tweede Kamer wil dat de minister de adviezen overneemt, maar volgens Schippers is dat niet haalbaar. Bij het Noorse tankopslagbedrijf Otfjel in de Rotterdamse haven zijn opnieuw misstanden geconstateerd. Het bedrijf hield zich niet aan de regels voor aanlegstijgers en waterpompen, meldt Otfjel op zijn eigen website. De misstanden kwamen gisteren en vandaag aan het licht tijdens een onaangekondigde inspectie door onder meer de arbeidsinspectie en de milieudienst Rijnmond. Otfjel staat onder verscherpt toezicht na een reeks incidenten. Minister Atsma heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de controlediensten meer bevoegdheden krijgen om op te treden tegen bedrijven die keer op keer de regels overtreden. De meeste inwoners van de wijk Baba Amr in de Syrische stad Homs zijn gevlucht. Het Rode Kruis zegt dat de gehavende wijk bijna helemaal leeg is. Hoe de achtergebleven inwoners eraan toe zijn is nog niet bekend. De hulpverleners mochten vanmiddag na bijna anderhalve week wachten de wijk in. Ze bleven naar drie kwartier. Het is niet bekend of ze vanmiddag medicijnen en voedsel bij zich hadden. De wijk in Homs was een bolwerk van het verzet tegen president Assad. Het leger heeft grootschalige beschietingen uitgevoerd met als gevolg talloze doden en gewonden.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 In Amsterdam opent vrijdag een speciale koffiezaak, een Starbucks concept store. Ik ben vandaag alvast even gaan kijken hoe dat er eigenlijk uitziet. En ja, we kijken hoe het nu is in Japan, een jaar na de aardbeving... die de kernramp in Fukushima veroorzaakte. Er wordt ook gevoetbald. Barcelona speelt tegen de Bayer Leverkusen. Daar kijkt en die houtkant naar... Ja, in Barcelona nog veel beter, maar het staat nog altijd 0-0. Uh, een andere wedstrijd vanavond is uh, Apuel Nicosia. Die spelen thuis tegen Olympique Lyon. In Lyon was het 1-0 voor uh, Olympique. En nu in Nicosia, daar is de gekhuis. Want na 9 minuten scoorde Manduka al uh, 1-0 voor Apoel. Dus nu staat het on aggregate, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus uh, in onderling wet... Uh, die twee wedstrijden bij elkaar opgeteld, 1-1. Ja. Uh, en dat zou verlengen betekenen, maar we zitten daar pas in de 18e minuut... van de wedstrijd. 0-0 dus bij Barcelona tegen Bayer Leverkusen... en 1-0 voor Nicosia tegen Lyon. We gaan de wedstrijden blijven volgen hier in BNN Today. Wil je meekijken? Mee dat kan. Ga dan naar radio1.nl... en klik op de webcam. En meepraten doe je natuurlijk via Twitter. twitter.com slash bnntoday. Ieder jaar publiceert de Lonely Planet een lijst met landen die je dit jaar absoluut moet gaan bezoeken. En het land dat op nummer 1 staat voor 2012 is Oeganda. Hoog tijd dus om het over dat land te hebben in onze wekelijkse reisrubriek met Floortje Desing. Goedenavond, Floortje. Goedenavond. Oeganda, ooit geweest? Uh, ja, natuurlijk. Uh, nou ja, niet, niet natuurlijk. Maar uh, ik ben er wel geweest. Maar ik kan er eigenlijk niet over meepraten. Uh, <lacht> goed, want ik ben er maar één nacht in twee dagen geweest. Ander, anderhalve hoor? dag omdat ik was in uh, Tanzania en ik moest daarheen voor een uh, project van het Rode Kruis... waar ik ambassadeur van ben. En uh, wij moesten daarna weer doorreizen, dus ik had helaas niet meer tijd. Uh -huh. het was wel, uh, ik vond het wel een heel bijzonder bezoek... omdat ik heb uh, wel dwars door het land gereden en weer terug. Dus ik heb wel wat van gezien. Maar het was bijzonder om een andere reden... omdat op dat moment vonden de kwartfinales van het EK plaats. Nederland had zich gespeeld uh, daarin... Uh -huh. En um, wij konden nergens een televisie vinden. Dus wij werden die hele dag waar we aan het rijden, en we werden heel gefrustreerd dat we nergens de, de wedstrijd konden zien. En op de terugweg, het was zeg maar een paar uur voor de wedstrijd al, toen stonden wij in een tankstation en daar stond een, op een gegeven moment een, een uh, four -wheel drive. en daar stapten een paar blanke gasten uit. En die kwamen op mij af en zeiden: Hé hey, Flotje, wat ben je hier aan het doen? Dus ik alleen ja, ja, ja, ja. Maar waar kunnen we de wedstrijd zien? En toen gaven ze ons een adres op een papiertje. En wij zijn uh, als een gek teruggereden naar de hoofdstad. En uh, zijn naar dat adres gegaan en liepen daar een, een wildige tuin door, dwars door een huis heen. We dachten we nou, het zal wel. We hadden ons paspoort moeten laten zien. En uh, stonden in één keer in een tuin met een groot scherm en allemaal mensen hossend met oranje t-shirts in bitterballen. Bleek dus dat we bij de consul of bij de ambassadeur waren. Ja, ja. En omdat we Nederlander waren, waren we welkom. Dus we hebben uiteindelijk de wedstrijd gezien. En dat is wat ik me vooral van Oeganda herinner. Lang verhaal, maar wel grappig, omdat het, uh, omdat het mijn herinnering is aan dat land. Ja, lijkt me niet iets typisch Oeganda. Helemaal niet zelfs. Maar ik, wat ik ervan gezien heb, ik, ik had wel zoiets van, ik moet hier naartoe terug, want het is een bijzonder land. Ja. Um, uh, op nummer één dus, volgens de Lonely Planet, um, uh, van de landen die je moet bezoeken in 2012. Ja. Ik kan me daar zelf niet zoveel bij voorstellen. Nou, weet je, je moet het zo zien. Die lijst van Lonely Planet, Lonely Planet is, een, is, is die maken natuurlijk die, die wereldberoemde boeken, en die willen eigenlijk elk jaar met iets nieuws. Komen. Iets waarvan blijkt weer dat zij zo weten what's happening. Uh, ze moeten daarin gewoon uh, altijd een beetje uh, vooruitstrevend zijn. En eigenlijk kiezen zij gewoon een land waarvan ze zeggen... wij vinden dit mooi en het is onderbelicht. En daarom zeggen we, je moet er naartoe. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon, zij hebben dat gewoon zo bedacht. Ja. Dus moet je ook niet wat dat betreft uh, uh, zeggen van... nou, dat is dus het land waar je naartoe moet. Maar het is wel een indicatie dat... Zij hebben natuurlijk verschrikkelijk veel gezien... dat zij zeggen, het is hier wel echt heel bijzonder. Dus ga daar alsjeblieft een keer naartoe. Ja. Arne Doornabal is uh, onze ex Hollander. We spreken hem vaker in dit programma. Hij heeft ook jarenlang in Kampala gewoond. Hoofdstad van Oeganda is dat. Goedenavond Arne. Goedenavond. Um, stond jij uh, keihard te juichen toen jij hoorde... dat het op nummer 1 stond van de Lonely Planet? Ja, absoluut. Uh... Toerisme is belangrijk voor dit land. Er moeten meer toeristen naartoe komen als je, als je wil dat, uh, dat het goed gaat met, uh, met de economie. Verder wordt er niet ongeveer veel geproduceerd hier, maar het, het is inderdaad een prachtig land. Er zijn uh, ook twee vrij grote Nederlandse tour operators die vanuit Oeganda actief zijn en die ook mensen hier naartoe willen halen. Dus ja, daar, was het natuurlijk, uh, daar ging de vlag uit. Waarom vind jij dat wij met z'n allen naar Oeganda moeten? Wat, wat, wat is er zo mooi aan? Dan groen. Iedereen heeft in Afrika het beeld van uh, dat is woestijn, dat is droogte, uh, ...dorre vlaktes uh, die ze in Kenia veel hebben. Maar Oeganda is, je groen. Nou, als je aankomt met het vliegtuig, dan denk je al, wauw, je ziet een enorme groene vlakte rond die je met van die rode zandwegen doorlopen. En dan uh, ligt het vliegveld ook nog eens direct aan het Victoria meer. Dus het is al, al eigenlijk al honderd jaar, vroeger is het ooit eens de Parel van Afrika genoemd, door Winston Churchill. ...die hier uh, vaak, uh, vaak kwam. Mm. En dat en klopt, het is zo verschrikkelijk groen hier... ...dat gewoon als je, als je een stuk gaat rijden buiten de hoofdstad... ...in het in het, in het, in het zuidwesten van het, van het land... ...dan is gewoon de, de is, is mooi. Aan de zijkant groene bananenbomen... ...en je hebt een soort bananengruwee dat hier het nationale gerecht is. Dus dat is een soort van basis uh, schoonheid aan dit land. Daarbovenop bovenop hebben ze natuurlijk een paar unieke dingen... ...zoals de helft van de laatst berg in berggorillas uh, in de hele wereld... De helft daarvan leeft in Oeganda. Dus dat is ook nog eens dat mensen speciaal hier naartoe komen. Arne, ik heb laatst de, de film uh, Last King of Scotland gekeken. Dat gaat over de dictatuur waar het land jarenlang onder gezicht heeft. De dictatuur van Idi Amin. Um, het land, het, het, het, het, er is heel veel geleden daar. Hè? Hoe kijken ze daar nu op terug? En hoeveel merk je daar nog van als je nu door het land reist? Ja, als reiziger merk je daar helemaal niks van. Dat is een beetje het gekke met het... Uh... Kijk, Idi Amin was zo verschrikkelijk uh, beroemd, berucht... Uh, dat er nu nog steeds mensen zijn in Nederland... die denken dat Idi Amin hier aan de macht is... terwijl hij dat sinds 1979 al niet meer is. Dus, dus het land heeft nog altijd die, die reputatie... Van, van het slachthuis van Afrika. En daar willen ze dus heel graag van afkomen... Maar het is echt zo als je hier bent, je werkt er vrij weinig van, je hoort er vrij weinig van, dat je naar mensen praat. Heel veel mensen hier uh, kijken toch anders naar, naar uh, de dictatuur dan wij in het Westen. Idi Amin is tot een moment proporties opgeblazen in het Westen, ook dankzij zo'n veel. Maar natuurlijk heeft hij enorm veel bloed aan zijn handen. Maar er waren in het verleden wel andere dictators waarbij dat, dat ook zo is. Dus eigenlijk heel veel mensen hier die zeggen, ja Idi Amin, natuurlijk heeft hij heel veel slechte dingen gedaan, maar hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. We zijn dus heel erg vergevingsgezind als ze naar het verleden... Verleden kijken. Dus eigenlijk nu is het, is het veel stabieler, uh, kun je prima reizen in het land en de veiligheid is ook, uh, ook goed. En hoe is het qua infrastructuur? Kun je als toerist, uh, is het, zijn de wegen een beetje goed te doen? Is het een beetje veilig om op de weg te zitten, zijn de hotels uh, uh, goed te doen? Ja, dat ook. Het is, het is ook een zeer goed geschikt land, bijvoorbeeld voor backpackers. Omdat we uh, gaan tussen de grotere plaatsen. Dan gaan geregeld bussen heen en weer en de wegen. Oké, okay, er wordt natuurlijk nog flink aan gewerkt. Bepaalde stukken zijn absoluut slecht. Maar momenteel zijn de hoofdwegen van Uganda redelijk oké. Okay. Dus je kan, je kan als, als zelfstandige jongere kun je redelijk goed door het land reizen. En je kunt in de meeste plekken hotelletjes vinden. Voor misschien 10 euro of zo. Uh, en dan heb je gewoon simpele accommodatie. Dus, dus dat is ook waarom van Oost-Afrika in het geheel... Heel erg een trek is ook bij uh, zelfstandige reizigers. Dus, dus het, het, het, het uh, Lonely Planet publiek. Ja, dat is wel grappig. Hè? Want ik was, uh, wij waren daar laatst ook weer. En je ziet steeds meer jongeren die dat ontdekken, omdat daar nog een soort van. ja, daar kan nog veel meer. En daar inderdaad, als je daar in een dorpje komt, dan is het niet dat iedereen al twintig jaar voor jou met de Lonely Planet onder zijn arm daar geweest is. Hè? Zie jij dat ook? Ja, absoluut. Het, het, het, het aantal toeristen wat hier naartoe komt, dat is nog altijd, uh, nog altijd relatief laag. Dus je kan, uh, als je hier zelfstandig rondrijdt, ja, het, het is vaak... Dat is ook weer, en, ook weer een voordeel van Oeganda. Bijvoorbeeld als je naar een wildpark gaat en je ziet een, je ziet een dier... dan sta je misschien met één auto of met twee auto's naar dat dier te kijken. Terwijl in Kenia zijn sommige parken zo verschrikkelijk druk... dat je in de file moet staan om een lier te kunnen zien. Hij staat op mijn to-do-list Oeganda voor 2012. Dankjewel Arne Doornbal. Heel erg ja, bedankt. En Floortje Dessing ook bedankt en tot ja. volgende week. Tot volgende week ga ik verder met de to-do-list van vanavond. Barcelona oh. tegen. Oh, oh, oh, oh. <laughs> wat er gebeurt wat. Oh, leven Levekoezen. Ja. Lionel Messi. Hij maakt op dit moment 1-0. En hoe echt een heerlijk doelpunt om naar te kijken. Het is 1-0 geworden voor Barcelona. De bal in de diepte. Uh, Messi alleen op de keeper af. Gaat denk ik ook hem uh, links onder hem schieten. Rechts onder hem door. Misschien half hoog. Nou, hij denkt: laat ik nu eens een, een wippertje doen. Dat hebben mijn ploeggenoten afgelopen weekend ook gedaan. In de eerste en Xavi. En dat uh, lukte heel goed. Nou, deze lukt ook heel aardig. Zijn vijftigste doelpunt. In uh, de Champions League voor Lionel Messi. Het is uh, ongelooflijk. Wat een fenomeen, deze man. De paas is mooi. Randje buitenspel, maar geen buitenspel. Messi is snel. Komt vanaf de linkerkant. Pakt de bal met links aan, kijkt waar ze achtervolgens blijven. En wipt hem over de desolate keeper heen. En de arme man Bernd Leno kan alleen maar één ding doen. Dat is naar het net lopen om die bal er weer uit te halen. En dit is weer echt typisch Messi. En er zijn best meer voetballers die dat kunnen hoor. Bergkamp kon het ook op, op deze manier. Maar Messi is toch wel een klasse apart. Hij scoort 1-0 na een minuutje of 27 spelen. 1-0 voor Barcelona tegen Bayern Leverkusen. En voor alle duidelijkheid de eerste wedstrijd. Die eindigt al in 3-1 voor Barcelona. Die wedstrijd was in Leverkusen, dus het mag duidelijk zijn dat Barcelona door is. Nog even die andere wedstrijd: uh, Abuel Nicosia tegen Lyon. De verrassing: Nicosia staat dus 1-0 voor tegen Lyon. Daar staat het na twee wedstrijden 1-1. Kijk, Radio 1, BNN today. Zometeen gaan we kijken hoe het in Japan is, een jaar na die grote aardbeving. En ik ben vandaag alvast koffie gaan drinken in de meest hippe koffietent van Nederland. Vrijdag gaat die open. Als je ons leuk vindt, ga dan naar facebook.com slash en, en klik op vind ik leuk of op like als je je instellingen op het Engels hebt. En dan vind je ook een filmpje van die trendy koffiezaak. You got my heart on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 Amazgun on a String. Bijzonder liedje. Exit Holland. <laughs> in Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Vandaag Lisette Pater in Rome. Italiaanse mannen staan namelijk bekend als opdringerige macho's. Maar Lisette merkt dat die best wel handig kunnen zijn. Goedenavond Lisette. Goedenavond. Maar waarom Hallo. zijn die macho's dan zo handig? Nou, uh, je kan er ook een beetje gebruik van maken. hoewel ik dat niet al te graag, <laughs> graag doe. Maar um... De macho, maar dat ze heel galant zijn, zeg maar. Ze uh, sloven zich een beetje uit. Ja, en niet ja. alleen de mannen trouwens, ook al vrouwen. Die, die mensen zijn hier heel aardig voor elkaar. Dat merk je bijvoorbeeld. Um, mensen willen je altijd thuis brengen. Het is niet zo van, nou, doe je, en dan, dan ga je zeg maar je eigen weg. Maar ze willen je altijd echt voor de deur afzetten, bijvoorbeeld. Um, als vrouw is het heel moeilijk om je eigen eten of drankje te betalen. Dat is bijna onmogelijk, zeg maar. Dat, uh, dat hoort zo. Ja, um, ja dat soort uh, voorbeelden zijn het. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en toen zat jij laatst in de trein, vast, ja. want er was iets gebeurd. Ja, dat had nogal gesneeuwd laatst, en um, toen zat ik een dag in een trein vast, inderdaad, en dan is het grappig in zo'n soort noodsituatie te merken hoe mensen dan reageren. Um, en het um, was zo dat, ik, dat we op een gegeven moment eten kregen, en ik zat aan tafel met een paar mannen die ik dan wat leren kennen, die zeiden... Jij het eerst, want jij bent een vrouw. Ik zo, hè, wat? Nee, nee, jij krijgt eerst eten, want jij bent een vrouw. Ik zei: oké, okay, nou ja, als je als dat zo graag willen, dan eet ik als eerste. En, dat, um, en ze moesten mijn tas dragen de hele tijd. En, um, dus je hoeft er niets ja, te dat, doen eigenlijk? Nee, nee, dat is echt, uh, ja, dat, ja, dat moest ik wel een beetje, je moet ik nog steeds wel een beetje aan wennen. Soms, de deur wordt ook altijd voor je opengehouden, en ja... Dat, uh, ik, ik moet er een beetje aan wennen om daar niet aan te wennen ook. Dat is, uh... ja, ik kan me voorstellen uh, dat ik dat misschien ook wel zou doen als ik jou tegenkom, want je ziet er natuurlijk prachtig uit en dan denk ik, ja. nou die Lisette ga ik ja. eens even mooi versieren, zo ben ik geleerd. <laughs> uh, ja. Maar dan, ja zo, zo denken die Italianen Lisette, of is dat ik, niet zo? Uh, ook, <laughs> ook. Ze, moet, ze moeten ook aan de vrouw komen, zeg maar. Nee, maar um... Ja, uh, ik heb natuurlijk een vraag wat er dan uh, terugverwacht wordt, zeg maar. Die ze, maar het is gewoon dat mensen aardig voor elkaar willen zijn en dat... Um doen ook mannen die niks van je willen. Het is zeg maar een soort een rollenspel. Als vrouw doe je bepaalde dingen en als man doe je bepaalde dingen. En hier worden jongetjes kennelijk zo opgevoed dat ze de deur voor mensen openhouden, of dan vooral voor vrouwen openhouden. En als je met iemand uit eten gaat, met een vrouw uit eten gaat, dat je um, voor haar betaalt. Dat hoort zo. En um, dat is raar als je dat niet doet. Ja, ja. Um, zij ze dan ook net zo aardig tegen jou als tegen bijvoorbeeld weet ik, de oma uh, om de hoek? Ja hoor. Ja. ja. Zijn ze ook net zo aardig tegen, ja, op een andere manier misschien. Maar natuurlijk zouden ook voor de oma de deur open. En ze zouden oma ook netjes thuis brengen. Ja, maar jij wel. bent een geëmancipeerde vrouw, zit, ja. je, zit je het niet dwars? Je hebt het geholpen? Op? Op ja. Dus ja, ja, zoals ik zei, ik moet er soms aan wennen of ik moet er soms... Um, als ik ook in het buitenland ben, dat ik denk, oh ja, hier moet je de deur ook voor mensen open houden. Of um, ja, af en toe wil ik zelf ook betalen of ik wil iemand ook wel eens uh, een drankje aanbieden of zo. Maar dat, dat kan dan niet... Ja. Um, Maak er nee. lekker gebruik van, zou ik zeggen, joh. Ja, oké. Ja, okay. <laughs> Lisette Pater vanuit Rome, dank je wel. Ja, graag gedaan. Okay. Dan naar die andere galante man, Annie Houtkamp. Dank je, dank je, dank je. 1-0 Barcelona leidt tegen Bayer Leverkusen. En het is... Uh, doelpunt van Lionel Messi, opvallend, die scoort heel vaak. Hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, uh, al elf keer uh, in, in de Champions League... sinds 8 maart 2011 gescoord. Maar het opvallende aan die datum is, 8 maart 2011... dus op een dag na, precies een jaar geleden... was het laatste doelpunt dat hij in Camp scoorde. En nu deed hij dat weer op een hele mooie manier... na een prachtige paas van Xavi. En Barcelona leidt dus met 1-0 die andere wedstrijd... Apel Nicosia tegen Olympique Lyon. Daar staat dus ook 1-0 voor de thuisploeg. En daar schijnt het een gekke huis te zijn in dat stadion in Nicosia. Het is ook nog lekker weer. Veel uh, Oezo en dat soort uh, zaken zijn ze daar aan het uh, feesten want uh, daar kon wel eens een hele grote verrassing aankomen. Het is al een verrassing dat Nicosia zo ver is gekomen en dan ook nog ja, best een goede mogelijkheid om door te gaan. Bijna gaat Barcelona want daar zit ik naar te kijken en die andere volg ik via internet uh, Bijna gaat uh, Barcelona weer Er door via Daniel Vest uh, respect, maar dat lukte even niet want hij, uh, de bal was te hard Het is genieten bij tijd en wijde van Barcelona dat veel en veel beter is dan Bayern Leverkusen en slecht met 1-0 leidt. Handen op elkaar dus voor Barcelona en ook voor Apuel Nicosia. Hoe het allemaal af gaat lopen hoor je hier in bnn Today. We blijven de wedstrijden volgen natuurlijk. Zometeen ga ik naar die hele hippe, hele speciale koffieshop waar je geen kopje koffie drinkt maar een kopje koffie ervaart. Wordt al gezegd zometeen alles over de concept store in Amsterdam. Nu eerst Rihanna. Dit is Man Down. I didn't mean to end it's life I know it was Can't get it out of my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation I'm Rum, rum, pum rom rum, pum rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, pum rum, It you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram. Me say, one man down. Oh, me say, ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram, pop, pop, ram. Me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, out of mercy. Now I am a criminal, man down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of to town. BBQ. Rihanna en Chris Brown zijn op liefdesvakantie. Schokkend, hè? Chris Brown heeft Rihanna ooit een keer geslagen. En toen ging de relatie uit. En uh, heeft Chris Brown ook nog in de gevangenis gezeten. Hij is ook een rapper. En uh, nu uh, schijnen Rihanna en Chris Brown dus gewoon weer bij elkaar te zijn. En Twitter ontploft gewoon daarover. PNN Today. Luc Ikink. We zijn een beetje in de war hier bij BNN Today. Want er schijnt namelijk een mega zonnestorm aan te komen. De grootste zonnestorm sinds vijf jaar is op weg naar Aarde. We moeten gerustgesteld worden door Diederik Jekel. Goedenavond, Diederik. Nee, nee, de goedenavond. Eerst even voor de, voor de leken, waaronder ik. Wat is een zonnestorm? Een zonnestorm. Ja, de zon die is eigenlijk een soort kokende massa van uh, allemaal uh, um, atoomjes die er door, door elkaar heen koken. En um, die zijn ook allemaal een beetje geladen. En daardoor krijg je allerlei magnetische velden en zo. En ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om twee magneten uh, met dezelfde kant naar elkaar toe te duwen. Dus ja. de Noordpool tegen de Noordpool. Die stoten elkaar normaal af. Maar wat er op de zon gebeurt is dat al die kleine magneten, zeg maar, op een gegeven moment een soort twee supermagneten vormen. En heel erg hard tegen elkaar in gaan duwen. En als ze nou hard genoeg duwen, dan uh, kunnen ze ineens samensmelten tot een nog een grotere magneet. Nou, wat er dan gebeurt is, dan moet al die kracht die in dat duwen zat, die moet ergens naartoe... En wat er dan gebeurt is dat al die kracht die, die, die explodeert, zeg maar... een hoeveelheid van die kolkende zonneprut, ter grootte van de Mount Everest soms... Um, ...aan onze kant op. En um, ja, dat is richting de aarde nu aan het gaan. Ja, want uh, de NASA heeft zo'n zonnevlam zo zo zonne vastgelegd, hè? En uh, die schijnt hier vrijdag te zijn. En dan denk ik, nou, dus, dan zullen we er allemaal aangaan. Nou, dat, dat zal sowieso niet uh, uh, gebeuren... Um, kijk, uh, wat, wat het probleem van een, van een zonnestorm is, um, uh, eerst het goede nieuws, is, er is een hele kleine kans dat je noorderlicht in, in Nederland kan zien. Oh. Uh, dat is natuurlijk super vet, uh, is een hele kleine kans, ik denk niet dat het gaat lukken, maar het is zeker in het verleden met grotere zonnevlammen is het gebeurd dat je het noorderlicht gewoon in Nederland kon zien. Um, wat er kan gebeuren is dat al die geladen deeltjes, zeg maar, die, die kunnen wel op een gegeven moment allerlei verstoringen opleveren. Dus bijvoorbeeld op telefoonverkeer, uh, of communicatie met vliegtuigen, of uh, satellieten uh, die boven de damkring uh, zitten. Dus die worden dan niet beschermd door de atmosfeer van de aarde en het magnetisch veld van de aarde. En um, ja, die, die satellieten die kunnen echt een probleem hebben. En uh, ook eventueel astronauten in het ISS kunnen een probleem hebben. Um, en als je op de maan zou lopen tijdens zo'n zonnevlam... dan ben je echt gegarandeerd gefrituurd binnen een uh, oogwenk. Aha, en, en, die, en die astronauten dan? Oh, dan wil ik zo meteen van je weten wat die astronauten dan uh, moeten doen bij zo'n zonnevlam. We gaan eerst even naar Annie Houtkamp, er is namelijk gescoord... Ja, er, er zou niks aan zijn aan die wedstrijd, omdat uh, Barcelona toch al door was. Er zou maar één ding kunnen gebeuren, dat is dat Messi er een lekkere show voor maakt. Nou, dat doet hij. <laughs> hij maakt 2-0 echt uh, weer weergalozen met de linkerbeen van hem. Uh, hij verdient heel, heel, heel, heel verschrikkelijk veel geld. Maar hij laat ook wel zien aan honderdduizend mensen hoe je moet voetballen. Scoort gewoon 2-0 voor Barcelona tegen Bayern Leverkusen. Dank je Andy. Diederik, uh, waarom, uh, wat moeten die astronauten doen als er zo'n zonnevlam aankomt? Ja, kijk, het is in de tijd van de Apollo-missies een van de laatste. Daar was wel inderdaad een, een astronaut die bijna een, een heel erg groot probleem had gehad. Als hij echt op de maan loopt, dan heb je echt een probleem. Maar het ISS, dat is een paar honderd kilometer eigenlijk maar boven de aarde. Dus de, de, die wordt nog wel beschermd door het magnetisch veld van de aarde. Waardoor de meeste van die deeltjes afgebogen worden en er niet tegen botsen. Verder zit er gewoon wel wat bescherming onder het ISS. En ik geloof wel dat op het moment dat er echt problemen zijn, dat ze dan wel geadviseerd worden om naar de achterkant van uh, de capsules te gaan... om daar een beetje te schuilen tegen die deeltjes. Ja, precies. Een beetje ijswater mee en kijken of je een beetje kunt afkoelen. Wat, wat, precies. Wat betekent het trouwens dat, dat dit de grootste is sinds vijf jaar, wordt gezegd? Worden ze alsmaar groter en groter? Nou ja, het... het, um, het ja, uh, ja en nee. Um, wat er sowieso aan de hand is, is dat um, de zon... Um, heeft een soort cyclus. Een cyclus van elf jaar... En om de 11 jaar um, uh, zijn, is de, de activiteit op de zon is dan het grootste. Dan heb je de meeste uitbarstingen, de meeste zonnevlekken... dan, dan is de zon gewoon heel erg onrustig. En um, op dat moment uh, is er dus de grootste kans... dat er allerlei uitbarstingen plaatsvinden in richting de aarde vliegen. En in 2013... Um, is uh, er weer zo'n maximum. Uh, het was eerst, dachten wetenschappers, dat het in 2012 is. En dat hebben een hele hoop uh, nerveuze mensen ook aangegrepen om met die Maya-kalender uh, te zeggen dat er een grote zonnevlam zou komen en dat yeah. de Maya's dat voorspeld hadden. Nou, dat, dat is echt onzin. Maar um, in 2013 is de zon maximaal op zijn activiteit. En nu is hij ook al heel erg onrustig aan het pruttelen. Um, en vandaar dat je dus ook bijvoorbeeld in februari was er ook een hele grote zonnevlam. En nu een nog grotere, die is iets van twee keer zo groot of zo. Um, dus, dus ja, dat, dat is een beetje uh, wat er gebeurt. Het gaat naar een, een wat actievere periode. Kijk, we gaan... En, en dat... Dat kan ook echt wel een probleem opleveren hoor. Ik bedoel, in 1989 bijvoorbeeld hebben een paar miljoen mensen in Canada... Um, uh, iets van een dag zonder stroom gezeten. Omdat al die geladen deeltjes gewoon het elektriciteitsnetwerk van Canada opgeblazen hebben. Oh. Dus het, het kan wel degelijk kan het echt uh, consequenties hebben. Maar uh, ja, we zijn er wel beter in om erop te letten. Nou, ik was helemaal gerustgesteld tot aan die laatste zin. Dankjewel daarvoor, Diederik Jekel. <laughs> we gaan het gaan afwachten. Het ja, dat komt helemaal goed. We gaan het afwachten hoe dat uh, gaat aflopen aanstaande vrijdag... wanneer die zonnevlam ons bereikt. Dankjewel, Diederik Jekel. Het is dus half tien, dan net wel. Radio 1, het nos journaal. Minister Schippers gaat ziekenhuizen niet verplichten om dag en nacht gynaecologen paraat te hebben. Daarvoor zijn er niet genoeg vrouwenartsen. Na de ontdekking vier jaar geleden dat er bijna nergens in Europa zoveel baby's voor, tijdens en na de geboorte sterven als in Nederland, kwam een stuurgroep met aanbevelingen. De Tweede Kamer wil dat de minister de adviezen overneemt, maar dat is volgens Schippers niet haalbaar. Het Noorse tankopslagbedrijf Otfiel in de Rotterdamse haven... heeft opnieuw de regels overtreden. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht na een reeks incidenten. De nieuwe overtredingen zijn ontdekt bij een onaangekondigde inspectie... door onder meer de Milieudienst Rijnmond. En het Korps Landelijke Politiediensten heeft een Big Brother Award gekregen. De dienst was daarvoor genomineerd omdat een paar keer software is gebruikt... die op afstand geïnstalleerd kan worden op computers van verdachten... De organisatie Bits of Freedom de prijzen elk jaar uit... aan mensen en organisaties die de privacy schenden. Ook Facebook kreeg een Big Brother Award... omdat de organisatie zich verrijkt door informatie te gebruiken... die mensen alleen met hun vrienden willen delen. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel. je Het is rust in de Champions League. Barcelona, Bayer Leverkusen staat 2-0. Abuel Nicosia tegen Olympique Lyon. Daar staat het 1-0. BNN Today. Luc Ikink. Zondag is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen... door de allesvernietigende aardbeving... gevolgd door een tsunami die ongeveer het halve land overspoelde. Gevolg bijna 25.000 doden, een half miljoen daklozen en een kernramp. Hoe gaat het nu in Japan? Mark Wesseling woont er al tien jaar in Tokio. Vorig jaar deed hij veel verslag, onder andere via Facebook, over de ramp. En hij organiseerde ook de benefietactie Rebuild Japan. Goedenavond, Mark. Ja, goedenavond. Ja, is, het, uh, is het het gesprek van de dag op straat weer? Um, niet echt. Uh, uiteraard uh, leeft het wel, maar het is niet zo dat mensen het er heel veel over hebben. Hmm. En, en, en als ze het er wel over hebben, is het dan die ene vraag van: hé, hey, waar was jij op 11 maart 2011? Uh, die komt af en toe nog wel eens terug. Maar eigenlijk het gesprek wat, uh, wat best wel actueel is, uh, over de kerncentrales. Uh, de, de Japanse overheid heeft uh, veel kerncentrales uh, gesloten. Uh, het, het, het, het grote elektriciteitsbedrijf Capco... Is, uh, is, is weer naar de overheid, onder overheidstoegzicht uh, uh, getrokken. En dat, dat speelt eigenlijk meer, want Japan was heel erg afhankelijk van, van kernenergie. En uh, die speelt de vraag, oké, okay, wat gaat alternatief worden? Ja, dus eigenlijk is het gesprek meer wat, wat er daarna is gekomen, de gevolgen van, uh, van die kernramp. Ja, inderdaad. En dat heeft voornamelijk te maken, denk ik, dat doordat uh, de aardbevingen zo'n onderdeel van de Japanse... Cultuur zijn, is dat, dat ja, dat, dat dat gebeurt en daar kunnen we helaas niets aan doen. En ik denk dat de kernrand, uh, dus een, een direct gevolg van die aardbeving, dat, dat is iets waar ze wel heel veel aan kunnen doen. En uiteraard, dan komen er weer hele oude wonden van Hiroshima en Nagasaki naar boven. Dat, mm. uh, dat, dat eigenlijk mensen het idee hebben van: joh, we hebben toen twee bobbel op, op ons start gezet en uh, gekregen en nu hebben we in één keer. Het hele land is volgezet met soortgelijke bommen. Inmiddels zijn we een jaar verder en jij bent nog steeds in Tokio. Uh, ja. daar, daar was gelukkig niet al te veel hele directe schade. Maar merk jij nu in Tokio nog de, de effecten van die, uh, van die ramp? Ja, uh, positief en, en, en ook wel negatief. Dus vaak weer ga beginnen met negatief: is dat er toch wel heel veel buitenlanders hun uh, biezen uh, gepakt hebben zeker uh, gezinnen met uh, met kinderen die, uh, die gewoon niet het, het, het ja die gewoon zeker voor het onzeker hebben genomen en niet uh, uh, in de buurt van de relativiteit willen uh, willen zijn en uh, ja dat, dat heeft best wel zijn een, een effect gehad op veel internationale bedrijven uh, die ze in een keer weer volledig afhankelijk waren van de die Japanse staf mm -hmm. um, de positieve effecten is is denk dat uh, dat iedereen best wel iets wakker geschud en en, en wat ik zie nu in Tokio is dat, uh, dat het eigenlijk weer heel erg goed gaat economisch. Uh, en uh, ik, ik praat over Tokio, over nou, ja. mijn klein gebiedje over Tokio. Dus als er andere mensen luisteren die bijvoorbeeld ergens eh, anders in Japan wonen, die iets anders zeggen, ja, dat kan je overoordelen. beoordelen. Maar wat, wat ik zie in het centrum van Tokio is dat uh, de restaurants weer vol zitten. Het is moeilijker om een taxi te krijgen. De, de winkelstraten staan er allemaal ram vol. En, en iedereen is weer hard, hard aan het werk. En ik denk dat dat het positieve effect is geweest. En hoe, en, en hoe komt dat dan? Is dat dan omdat, omdat mensen denken van nou, nu, nu kan het nog? Nou, ik denk dat dat met elke ramp, of, of het nou op, op een klein persoonlijk vlak is of, of, of iets groters, is, dat dat, dat, doet, dat zet mensen weer aan het denken en, en, en, en dit heeft ons denk ik allemaal uh, doen beseffen dat uh, ja, oh, pluk de dag. En, en, en het kan allemaal in één keer afgelopen zijn. Zo, zo dramatisch. Is, niet voor iedereen natuurlijk, maar uh, ja, het, het, het, het schudt je gewoon letterlijk wakker weer. Nou, klinkt een beetje alsof het weer, uh, weer business as usual is daar, daar in Tokio. Zijn er wel herdenkingen georganiseerd komende zondag? Ja, oh, absoluut. Ik, uh, ik weet sowieso van, uh, van vrienden van mij die allemaal in de kunstwereld zitten dat er toch wel veel mensen mee bezig zijn om... Uh, om allemaal installaties en, en, en, en, en, en dingen te gaan doen. Er zijn nog steeds toch ook wel mensen bezig met, uh, met, met, uh, met hulp leveren aan, aan het noorden. Mm. Alhoewel dat nu echt meer nog steeds echt een wederopbouw is. Dus de, de mensen daar hebben al nu gewoon genoeg te eten te denken. Het is alleen gewoon uh, ja, die ongelofelijke puinzooi uh, die uh, opruimen en alles weer opbouwen. Ja, uh, ben jij ook nog bij een herdenking zondag of, uh, of hoeft dat voor jou niet zo? Nou, nee, ik, ik en er niet bij. Ja, heel gek genoeg. Ja, nee, daar niet, niet over nagedacht zelfs. Mm. Ah, snowboarden. <laughs> ja, nou ja. <laughs> dat wel... kan ook in Japan. is erg ja, goed ook. Nou, zelfs. Ja. Veel plezier daarmee. Dankjewel, Mark Wesseling vanuit Tokio. Oké, okay, dankjewel. Bye bye. It's like thunder,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 Als Roel van Velsen een Facebook-ding was geweest... dan had ik nu op Vind ik Leuk gedrukt. De Rush of Life van Van Velsen. The Ellen today. Luke Zojuist zijn ze uitgereikt. De Big Brother Awards. Jaarlijkse prijs van de privacypiraten van Bits of Freedom. Daphne van der Krocht is van Bits of Freedom. Goedenavond. Hi, goedenavond. Uh, Facebook heeft gewonnen, slash verloren. Het is net aan hoe, hoe je het bekijkt. Hè. Minister Erik Schippers en uh, het KLPD... Um, leg nog heel even snel uit voordat we daarover gaan praten wat, wat het eigenlijk ook weer is, die Big Brother Awards. De Big Brother Awards zijn de prijzen die we elk jaar uitreiken aan de grootste privacy van het afgelopen jaar. Hmm, dus echt de, de, de, de, de boeven eigenlijk. <laughs> Creme de la crème van de privacy ja. <laughs> heel goed. Uh, wat heeft meneer Eddy Edith Schippers gedaan dan? Nou, je kan je vast nog wel het elektronisch patiëntendossier herinneren. En dat is toen uh, gestrand in de Eerste Kamer, omdat iedereen zich zorgen maakte over de beveiliging van die, van die medische gegevens. Dat zijn heel erg gevoelige, heel persoonlijke gegevens. En de dus jury zegt, nou, meneer, wat minister Schippers nu heeft gedaan, dat gaat echt te ver. Want zij heeft eigenlijk haar handen ervan afgetrokken, heeft het over de schutting gegooid bij, uh, bij private partijen en daarmee is... Alle controle over die veiligheid van die gegevens is, is daarmee weg. Ja, nou dan, dan verdien je een prijs hè, in, in, in jullie oog. Sociale netwerksite Facebook krijgt er ook. Hè. Nou die, uh, die zullen daar niet echt van onder de indruk zijn. Want die, die krijgen dat wel vaker te horen geloof ik. Hè? Ja, die uh, vinden dat waarschijnlijk niet zo leuk. Nee. Um, uh, ja, nou ja. De, de, de, uh, Facebook is natuurlijk zo vaak in het nieuws geweest het afgelopen jaar. Die hebben echt misser op misser op misser gemaakt. Maar eigenlijk wat de jury vanavond zei hier, Antoinette Herzenberg, die zei, nu is het moment om die prijs uit te reiken. Want ze gaan straks naar de beurs, Facebook, met al onze gegevens. En dan gaan onze gegevens pas echt uitgebuit worden. Dus uh, het is ook aan ons, aan ons als gebruikers, om, uh, om beter op te letten. Um, maar met al die missers opgestapeld hebben zij deze meer dan verdiend. Ja, tot slot dan nog KLPD. Nou, dappen van ze. er was iemand om die prijs op te halen. Waarom hebben zij hem verdiend? Ja, dat was echt geniaal. Uh, um, uh, vier man sterk stonden ze in uniform net op het podium. Ja. En de KOPD heeft hem verdiend om twee redenen. Ten eerste omdat ze spyware inzetten. Nou, dat uh, klinkt natuurlijk enorm als CSI. En dat is het ook wel een beetje, want daarmee kan je gewoon computers overnemen. Um, dat hebben ze gebruikt. En daar is voor helemaal geen wettelijke bevoegdheid voor. Aan de andere kant hebben ze ook, um, hebben ze ook slachtoffers gehackt. En dat, zegt de jury, dat gaat echt veel te ver. Uh -huh. dat, moeten ze, dat moeten ze niet doen, want hè, je moet niet als politie anderen weer gaan hacken. Uh, Fred Teven had nog de publieksprijs, geloof ik, hè? <laughs> <laughs> ja, ja. Um, en Fred Teven die had er nog bij willen zijn, maar die redde het net niet, Ach. want die was in Scheveningen... Vond hij heel jammer, hij moest daar een casino openen. Oh ja. Zoals hij zelf zei, daar kan je ook prijzen winnen. <laughs> <laughs> nou, dat heeft hij een heleboel gehad vandaag. We feliciteren de winnaars van de Big Brother Awards. Dankjewel, Daphne van den Kroch Doen van Bits we. of Freedom. Fans staan zich uh, al uh, te dringen voor de deur en de echte koffieliefhebbers... die staan zich al te verlekkeren of juist niet natuurlijk. Vrijdag opent de Amerikaanse koffieketen Starbucks... een eerste concept store hier in Nederland. Midden in Amsterdam, in een oude bank. Allemaal enorm hip en zo. Want anno 2012 drink je natuurlijk niet zomaar een kopje koffie thuis met vrienden. Nee, je maakt er echt een experience van. Liz Muller komt uit Nederland, woonde jarenlang in Amerika... en is de persoon die voor die experience moet gaan zorgen. Zij is namelijk de designer en ontwerper van alle concept stores van die koffie. Boer over de hele wereld. En vanmorgen deed ik alvast een bakkie in de concept store... en sprak ik met Lis. Goedemorgen. Uh, beschrijf het eens waar we zitten. Nou, We zitten in een prachtig pand. Uh, een van de grootste Starbucks'en in Europa. Ons nieuwe pand hier in de bank. is een nieuwe concept store voor Starbucks. en Het wordt heel gezellig. en We gaan vrijdag open en we zijn uit om alle gasten te ontvangen. De, de grootste van Europa, 430 vierkante meter... Koffiewinkel, concept store. Wat is dat een concept store? Een concept store waar um, doen we design wat echt lokaal is. En ook we elevate the experience. Maar ook we leren de, uh, dingen die we doen die we zeg maar, in andere winkels nog niet doen. Zo so, uh, qua food en qua uh, wat we doen met koffieapparaten en hoe we koffie serveren. Uh, toetsen we dingen die we dan later misschien uit zullen rollen. En uh, de concept store is ook waar we de hele experience leuk maken. En ook embedded in de brand is de stories we tell. Zoals hier achter ons is uh, de spikolaas uh, uh, muur. Dat is echt Nederlands. Uh, we zijn opgegroeid met speculaas en uh, koekje bij de koffie. Maar ook uh, dingen die uh, gebeuren in de cultuur qua Amsterdam en Nederland. Dus zeg maar bloemetjes in de raam. We hebben koffieplanten in de raam. En dan het hele verhaal van hoe wij het groeien... Hoe wij het verbouwen en hoe we dat dan roosten. En wat belangrijk is om te weten: als je binnenkomt, eh, kan je zien dat eh, de best bonen die we vinden in de wereld worden hier in Amsterdam geroost. En zo, ik. Je qua de beste en de, de vastste koffie kan je hier krijgen in Amsterdam dan. Nou. Ja. Um, iemand moet dat allemaal bedenken, natuurlijk, hoe je het hier uitziet. Het, het is een prachtige ruimte in, in het oude gebouw van ABN Amro. Een uh, beetje industrial look nog aan de, de, de muren, veel hout ook aan het plafond. Iemand moet dat bedenken en dat heb jij gedaan. Jij bent de, de designer van alle conceptstores in de hele wereld. Klopt. En hoe komt Starbucks dan bij jou uit? Nou, vijf jaar geleden, 2007, ik had altijd eerst mijn eigen bedrijf. En ik zat in Afrika en in Azië en ook in Amerika. En uh, wij, wij, het was op die tijd dat de economie ook uh, heel hard neerkwam in Amerika. En de brand needed to be evolved. So we started concept stores. Uh, met het idee dat de, de brand hoeft niet meer um, allemaal in elke locatie precies hetzelfde te zijn. En de visie was om het duurzaam te gaan doen. En om het qua uniek in elke stad en in elke winkel iets anders te doen. En niet allemaal hetzelfde. En ook iets wat lokaal meer inpast bij die cultuur. En dat moest wel hard nagedenken worden. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ja. Is er een speciale Starbucks look? Dat er, dat er Starbucks moet per se zo uitzien omdat je anders bijvoorbeeld het, het gevoel niet krijgt? Ja, een heel goede vraag. Uh, het moet qua uh, duurzaam zijn en het moet ook echt zijn. Zo so, geen plastisch overcoat. So, als je echt kijkt, is het uh, solide hout. Uh, qua staal is het gewakste staal. Uh, het is dingen wat we hergebruiken. Zeg maar de stoeltjes uh, in de café zijn van een oude Amsterdamse school en bibliotheek. En hier op de muur uh, zitten allemaal uh, ja, ouderwetse Delsblauwe tegeltjes. En um, met, uh, wat, wat staat erop? Zijn... Uh... Spelletjes en we uh, zijn allemaal hergebruik. En die vond ik uh, in Amsterdam en uh, allemaal op ons fietsjes opgekocht. En uh, is ook qua om de, achter de bar. Want dat is ook echt de Nederlandse keuken. En ik dacht, het past zo mooi bij ons cultuur. Dit hing bij mijn oma in de keuken altijd. Precies, precies. Ik ben ook weer opgegroeid. Het is wel raar dat voor, voor de grote Starbucks... daar waar de hele wereld naartoe gaat... dat jij dan op je, op je fiets uh, met tegeltjes uh, in je fietstassen moest zitten. Ja, dat is toch leuk. Dat is de verhalen. En Dat is echt uh, creatief zijn en uh, hergebruik. Ik denk... Qua iets tekenen en uh, uh, iets bestellen is een andere manier om te designen. Maar als je uh, ziet wat je kan hergebruiken. en ook echt wat in cultuur in die stad zit. en dat dan in een pand inbrengen. ik vind dat veel leuker. En dan dit schapje wat erboven zit. is eigenlijk het rokje. Maar er is een secret op het rokje. Kom maar even kijken. Oké. Okay. Er komen allemaal al een beetje houten, houten blokjes uit het plafond. En daar zit dus een geheim in. Ja, er is 2000 um, houten blokjes en uh, die zijn uh, op alle verschillende hoogtes ingeplant in de ceiling. Qua akoestiek maakt het dan veel zachter. Maar als je nou hier zit en je zet je telefoon op camera en je ligt het zo naar het dak, dan zie je daar een design. En dat kun je alleen zien als je door je telefoon kijkt. Zie je het? Ik zie Prachtig, het. Prachtig, hè? vind ik wel leuk. Het <laughs> was wel een klusje hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wanneer dacht je van, nou, dit ga ik, uh, dit ga ik erin uh, schilderen? Nou, het was interessant natuurlijk dat, dat vertellen en we gaan dan aan de slag om dat te bouwen. Zeg, nou, listen, dan kun je me iets anders op bedenken. Uh, dat, uh, net om het op te hangen was een week, en, uh, twee of drie weken aan de slag om al de blokjes precies dezelfde grootte te krijgen. Allemaal verschillende hoogtes, maar dan qua vlak zetten. Want die uh, tekening moest erin geëtst worden. Uh, zo was wel een klus. En toen moesten alle blokjes hier op dezelfde nummers... hier naartoe komen om opgang te worden. Je zeker al spijt van toen? Nou, ze waren niet zo blij met mij. <laughs> <laughs> Hoe ziet je eigen uh, ideale koffietentje eruit? Nou, ik zou zeggen, dit is, uh, het moet gezellig zijn. Het licht moet... Uh, qua de mood moet er zijn. Het moet me iets leren. Het moet zeggen, nou, de must be discoveries... Ik moet iets leren en denk, nou, dat is over nagedacht. Of waarom hebben ze dat zo gedaan? Nou zie ik dat. Zo, dat vind ik leuk. En er moet absoluut goede koffie geschenken worden. En mensen moeten leuk zijn. En ik moet me mijn eigen voelen alsof ik uh, echt gezellig bij familie zit. Waar kom je eigenlijk vandaan? Je hebt een je hebt een, een, zwaar, een zwaar Amerikaans accent, lees. Nou, dat is een heel verhaal. Uh, uh, ik ben in Brabant in Walden geboren. En ik ben heel lang weg geweest... Uh, Jaren in Afrika gezeten en in Azië en in Amerika. So mijn accent is een beetje van alles, en, uh, maar ik heb mijn moedertaal nog niet geleerd. Ja. En ik vind het zo top dat ik terug in Amsterdam kan zijn. En ik vind het qua dat ik deze pand kon designen nog wel mooier. Want het is toch mijn cultuur en om dat te doen is fantastisch. Hoe, hoe, hoe begin je aan zo'n uh, zo design van dit pand? Want het was natuurlijk helemaal leeg. Ik kom er even langs en dan sta ik en dan neem ik het in, pak een paar uh, foto's en dan ga ik naar huis uh, of naar de studio. En dan uh, maak ik een hele goede french, french press koffie. Dan zet ik mijn benen op de tafel en dan zeg ik nou, even nadenken. En dan beginnen we te schetsen en uh, dan spandeer ik nog uh, een, een week of zo in die stad om te kijken wat er allemaal is, hoe mensen zich gedragen... wat er aan de hand is, wat ik kan hergebruiken. Ga kijken naar de spulletjes en dingetjes en wat de cultuur is en dan beginnen we. En, en jij weet dan als, als echte Brabantse dat Nederland wel een bijzondere koffiecultuur heeft. Wij, wij, wij drinken hier de hele dag door koffie. Dat, dat lijkt me wel lastig om dan mensen naar een plek als dit te krijgen. Ja, dat zit in onze cultuur. Als je kijkt, we hebben de eerste koffieplant uit Afrika gehaald... en uh, daar, daar is het verhaal van begonnen, hier in Amsterdam. En dat verhaal is eigenlijk op die tattoo... dat wij tegen de muur hebben getekend. Uh, qua Heel interessant, want Amsterdam en Nederland is heel koffie. Maar ik denk, uh, interessant... We zijn, uh, over de hele wereld heeft mensen eigen smaken van koffie. Uh, Starbucks uh, had altijd een hele donkere roost... Qua heel sterk. We hebben nu medium en blond ook. Maar ik denk, de mensen komen achteraan een lekker bakje koffie... en wel lekker gezellig ergens zitten. Ja. En ik denk, het lukt wel. Je klinkt een beetje brabant <laughs> Ja. <laughs> waar ga je zitten uh, vrijdag? Dan gaat hij open en dan zit jij natuurlijk ergens uh, om, om te kijken... Hoe, hoe mensen. Waar ga je zitten? Ik persoonlijk denk, waar we nu zitten... Ja. is een van mijn favoriete plaatjes. In het hoekje? In het hoekje hier en... In, in, uh, de hele winkel is gedesigned om, om hoekjes te creëren. Of je kan lekker liggen hier in de raam, echt Amsterdamse met een bakje koffie. Uh, of zeg maar, ik wil een beetje computer gaan, kan de communitytafel zitten. Maar ik vind waar we nu zitten leuk. Of als je met je eentjes ga je aan de overkant zitten. Vind ik ook wel leuk. Maar uh, ik zou zeggen, waar wij nu zitten is mijn favoriete plaatje. Kijk aan. Leefmuller uit Brabant, dankjewel. Dankjewel, hartstikke leuk gaan we naar het voetbal FC Messi speelt tegen Bayer Leverkusen en die houdt kamp hij heet voluit Lionel Andres Messi Cucitini. Hij is geboren in Rosario en hij maakte net zijn derde doelpunt. En die was eigenlijk nog mooier dan al die anderen. En als die andere twee waren ook zo mooi. Hij wordt in de diepte aangespeeld, perfect aangespeeld. En, uh, want dat hoort natuurlijk ook bij de Fabregas. En dan de manier. Hij kijkt eventjes, ziet dat de keeper iets voor zijn doel staat. Hij heeft nog een verdediger tegenover zich. En lepelt de bal over de keeper heen zoals hij dat ook bij het eerste doelpunt deed. Maar zo... Ongelooflijk mooi. 3-0 Barcelona. Het uh, publiek dat is gekomen heeft uh, volkomen zijn geld er nu al dik en dik uit... door die drie doelpunten van Lionel Messi. Zijn 51ste doelpunt dit seizoen in officiële wedstrijden. scoorde hij maar even. Het is 3-0 voor Barcelona tegen Bayern Leverkusen. En we blijven het volgen hier nog in BNN today. Dit is een leuk nieuw Nederlands bandje. Concrete Sneaker heet het. Ze hadden al een leuke trek. En dit is de nieuwe single Good Old Days. You bop Just right. Sneaker en good old days. Tijd om het laatste woord weg te geven. Die is vandaag voor acteur, danser, presentator Jan Kooyman. Ik was met stomheid geslagen dat een burgemeester uit Hulst. ongelooflijk discriminerende opmerkingen mag maken over Aziaten. en dat eigenlijk bijna niemand daar iets over zegt. Er wordt vervolgens alleen maar stilgestaan bij het feit dat hij een aantal L in een tweet heeft gezet, maar niet eens bij het feit dat hij. ...doet alsof iedereen dat doet en alsof het normaal is. Want dat is uiteindelijk de grote vraag. Is dat normaal? Vinden wij dat echt normaal? Dan, Ik niet. Dan PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Op de markt bestaan stoorzenders die een zender kunnen storen... ...op het moment dat een eigenaar denkt dat hij zijn auto afsluit. Vervolgens gaat de dief er met de auto vandoor. Deze, vaak Oost-Europese bendes, hebben vele slachtoffers gemaakt... ...hebben vele dure auto's reeds naar Oost-Europa vervoerd. Politie moet deze bendes keihard aanpakken... ...en deze stoorzenders moeten gewoon verboden worden. En tot slot, judoka Henk Grol. Ik loop uh, krom van de spierpijn. Soms zou je denken, na tien jaar krachttraining zou je lichaam toch moeten wennen eraan... ...maar helaas nog niet. Komende zaterdag vertrek ik weer uh, naar het land van de reizende zon, Japan... ...om daar weer te gaan trainen met uh, de Japanse kampioenen... En um, zo doen we me voor te bereiden op het EK, wat eind april plaatsvindt. En, um, dus volgende week uh, wordt er minder gekrachttrend, meer geïddoot. En uh, in de conditie er weer een beetje gaan komen. Hoe loopt het af bij Barcelona bij Leverkusen? Je hoort het zometeen in Langste Lijn met Robert Mede. Wij zijn er morgen niet, veel Nederlandse clubs dan. Dus Europa League voetbal wel vrijdag weer. Tot dan. BNN